Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de Nationale Holocaustherdenking Toespraak 29 januari 2017 Toespraak door minister-president Mark Rutte uitgesproken tijdens de Nationale Holocaustherdenking op 29 januari 2017 in Amsterdam. In het voorjaar van 1943 verscheen in de illegale pers een gedicht waarin een joodse man beschrijft hoe de vrouw van wie hij zielschuld hield, Tijdens een Rajia werd opgepakt en nooit meer terugkeerde naar huis. Haar naam was Deborah Appel, de echtgenoot en dichter bleek na de oorlog de historicus Schaakprisser te zijn, die later zo indringend schreef over de jodenvervolging in Nederland. Ik citeer een paar regels uit het gedicht. Een lente morgen. Trad je uit ons huis in een dun bloesje zonnig en tevreden, en geen van beiden hoorde het zacht geruis, zag de vale schaduw neergevleden van het noodlot weekend. Boven het jonge hoofd, dat glimlachend zich nog naar me wende. Die glimlach bleek een definitieve afscheidsgroet. Zes dagen na haar arrestatie stierf Deborah Appel in de gaskamers van Sobibor. Niet veel later, aan het begin van de zomer, tekende een jonge Amsterdamse vrouw in haar dagboek met afreizen op hoe, om, haar heen Joodse gezinnen tijdens meedogenloze klopjachten uit hun huizen werden verdreven en als beesten afgevoerd naar Westerbork. Wat? Moet die ellende daar? onbeschrijfelijk zijn, noteerde zij. En, wat zullen we na de oorlog nog allemaal te weten komen, als we het ooit te weten komen? Dames en heren, wij weten het. Westerbork was voor bijna 102.000 Joodse Nederlanders en honderden Nederlandse Sinti en Roma het voorportaal van een onmenselijk lot en een zekere dood. Slachtoffers van een massamoord op industriële schaal. In, heel, Europa werden, 6, Miljoen Joden en een half miljoen Sintiën Roma's is systematisch ontmenselijkt en de dood ingejaagd, om wie zij waren, met Auschwitz als je ultiem symbool van mechanische vernietiging, wij weten het, wij kennen de feiten, het onrecht, de vreedheid, en toch kan ons voorstelling vermogen de gruwelijke waarheid nauwelijks aan, bij zo'n groot en onzegbaar kwaad staat het verstand... Staat ons bevattingsvermogen bijna stil, tot het onzegbare zegbaar wordt, tot het leed de naam krijgt? Abel Hersberg schreef het enkele jaren na de oorlog. Er zijn geen zes miljoen joden vermoord. Er is één jood vermoord en dat is zes miljoen keer gebeurd. Dat besef dwingt tot herdenken. Zes miljoen keer, en nog een half miljoen keer. Hoe anders kunnen wij het verleden bevatten? Hoe anders kunnen wij de slachtoffers hun menselijkheid teruggeven? Hoe anders blijven wij waakzaam in het hier en nu. Want, uitsluiting, antisemitisme en discriminatie zijn geen voltooid verleden. Erdenken is noodzaak om recht te doen aan alle vrouwen, mannen en kinderen die onder barbaarse omstandigheden hun leven verloren, gedoemd om voorgoed naamloos te blijven. Laat ons zeggen, hun namen doen ertoe. In het boek Jesaja, in de tenag, staat, ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is, dames en heren. Wie in herinnering blijft, leeft voort.